Remel Seree met het NOS journaal Senegal te houden. Volgens de WHO heeft Senegal adequaat gereageerd toen een ebola-patiënt werd ontdekt. 74 mensen met wie de man contact had gehad zijn ingelicht en in de gaten gehouden. Verdachte personen zijn getest, grensovergangen zijn scherp in de gaten gehouden. En de bevolking werd met campagnes voortdurend ingelicht. En dat heeft dus succes gehad. In Oost-Oekraïne is een klein monument opgericht voor de slachtoffers van de vliegramp met de MH17. Het is een soort kruisbeeld en staat aan de neus van het neergehaalde toestel. Het werd na een korte religieuze dienst onthuld. Daarbij waren zo'n 50 mensen aanwezig, vooral bewoners van het dorp Roshypne. Ook de burgemeester was erbij. Hij verontschuldigde zich een beetje voor de eenvoud van het monument. Maar benadrukte dat het belangrijk is dat het er staat. In het gebied liggen nog allerlei brokstukken van het toestel.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 Joost Luiten heeft zich dankzij zijn derde zege in zijn pool geplaatst... voor de kwartfinales van het World Matchplay Championship. De Blijswijker was op golfclub de London in Kent... met twee hols verschil te sterk voor de noord ier Graham McDowell. En dan het weer, zon, maar ook hier en daar een bui. Vanavond verdwijnt de laatste bui en vannacht blijft het droog. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 23 graden. Zondag in het zuiden en oosten warm en geregeld zon. In het noordwesten bewolkt een periode met regen. Het wordt zondag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Sahoka van de ANWB. Door het begin van de herfstvakanties in de regio Midden- en Zuid-Nederland is het een zware avondspits. Er staat in totaal bijna 300 kilometer file. De wat langere files in de randstad staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Bladekem en Afwet-Buntschoten 8 kilometer. Richting Amsterdam staat tussen Knopend Hoevelaken en Eembrugge 7 kilometer. En verderop nog eens een keer 9 kilometer tussen Naarden en Knopend Diemen. A2 Utrecht naar Den Bosch. Tussen Kurenborg en Knopendijl 8 kilometer. A4 in de richting Amsterdam. Tussen knoop het Ippenburg en Dorp 7 kilometer. A12 in de richting Den Haag. Tussen Bodegraaf en Gouden 8 kilometer na een ongeluk. Het is één reis ook dicht. Op de A13 richting Den Haag. 5 kilometer met Delft-Noord. A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen knooppunt Riedekerk en Sliedrecht Oost 13 kilometer. En de rijbaan richting Europoort, daar staat 10 kilometer tussen knooppunt Riederkerk en Rotterdam-Charloes. Dat komt omdat bij rotterdam IJsselmonde de parallelrijbaan dicht is door een geschaadde trek en met oplegger. A16 Rotterdam naar Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en Randweg Dordrecht 7. A20 richting Gouda, tussen knooppunt de en Moordrecht 8 kilometer. A27 Utrecht richting Almere, tussen Lopen het Rijn, Zwit en 5? En vanuit Utrecht richting Breda. Tussen Hagerstein en Lexmont 6 kilometer. En verderop tussen Noordloos en de brug Gorkum 5. 28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Soesterberg en Amersfoort 5 kilometer. En verderop staat ons een keertje 5 kilometer bij Nijkerk. Tot zover de verkeersinformatie. In Zerke Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid.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 Zandvoort draait. Door. Ja, helemaal, door. helemaal door. Helemaal doorgedraaid zijn. We. Helemaal doorgedraaid zijn. We. Heb je, je geoefend of niet? Dat hoor je toch? Ja, dat hoor ik. Je ja. hoor hoorde dat ik geoefend heb. Dat komt nog De hele week heeft hij thuis gestudeerd. Gewoon. De hele week. Ook voor de spiegel zeker, of niet? Ja, ook voor de spiegel. Ja, dat dacht ik al. Ja, dat weet ik. Maar de stamtafel, dames en heren, dat betekent dat... in dit uur gaan we gewoon een beetje babbelen met elkaar... Met over wat onderwerpen die ons misschien wel gezamenlijk... of misschien ook wel niet interesseren. Dat kan natuurlijk ook. In ieder geval, we zijn er weer. En wat het leukste is, dat is dat Sven er ook is. En daar zijn we heel blij mee, want Sven die is op het laatste moment... ...omdat we toen bericht kregen dat Saskia vandaag niet kon komen... Eh, hebben, ...hebben we Sven gebeld. En dat en heeft Charles gedaan natuurlijk. Sven gebeld. Jongen, kom ogenblikkelijk naar... Strenge vader hè, Charles. Hele strenge vader. Ja, jongen, kom baldwieder. <laughs> jongen, kom baldwieder. Kom ogenblikkelijk naar de studio, want we hebben je nodig. Ja, dus zo gaat dat? En Sven is op zijn fiets gesprongen, jongen. Uit Amsterdam. Ik dacht lopen. Hij is komen lopen, ja. ja. Is hij komen lopen? Ja. Oh. Helemaal bezweet voorhoofd. Ja, dan heb je het nog snel gedaan, die Sven. Zullen we hem gelijk maar even laten zingen dan? Met ons. Ja, dat we, we gelijk even doen? Dat, dat u weet dat we niet zitten te liegen. Dat hij gewoon er is, hè Sven Duif? Ja, Helemaal goed. Uh, tegenwoordig. Dus uh, Sven is hier, dames en heren. En hij krijgt ook nog een keer een, echt de, een hele uitzending. Want dat hadden we toch al in de planning. Maar dat gaan we nog een keer doen. Sven? Dit is dan een teaser voor die uitzending. Ja, dit is een teaser dan. Ja. Teaser en de firecat. Um, wat ga je zingen, Sven? Uh, if You Don't Know Me By Now. Beetje, oh, If You Don't Know Me By Now. Dat is van uh, Harold Melvin in The Blue Notes. Ja, yeah, en Simply Red, huh? oh. uh, Ook die, ja. Yeah. Nou, ik hoop dat het allemaal een beetje doorkomt. We hebben het allemaal in korte tijd heel snel moeten regelen. Hier is Sven Duif met If You Don't Know Me By Now.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 is a love affair If we argue for trust in you as long as we've been together it should be so easy to do just get yourself together or we might as well say goodbye what good is a love affair where you can't see en al live, dat u niet denkt dat we even een zetten. Nee, hij hier. staat er echt. Hij staat hier echt, hoor. Dan kijkt u maar op de webcam. Ze zie je hem echt staan, komt telefoon op. Helemaal geweldig. En hij staat precies achter me en het komt een volume uit. Ja. Ik word gewoon door mijn mengpaneel heen geblazen. ja uh, nou, we, nou, blazen... Uh, nee, ik zeg het dan niet ook niet. Uh, de stamtafel, dames en heren. Welkom allemaal weer terug... bij het tweede deel van Zandvoort Door. Johnny zit nog steeds bij ons en uh, dat vinden we vreselijk gezellig. We hebben al hele mooie verhalen gehoord over de uh, Herman en zo en over zijn werk. Je, een, je hebt nog een krant bij je ook, uh, John? Is dat. Uh, je hebt ook nog een krant meegenomen, dus je, ja, dat kunnen luisteren als niet zien, maar daar sta je ook in. Nee, of was ook... je van plan om uit de krant te gaan voorlezen? Dat kan ook natuurlijk. Nee, ik was. Uh, mijn werd gevraagd of ik voor de Oud-Utrechter. dat is een blad wat om de 14 dagen verschijnt. Ja. van U mensen die in Utrecht geboren zijn. om een verhaal te vertellen. Oké. Okay. Heb ik dit opgestuurd en dat hebben ze met dank aanvaard? Oké, okay. jij bent geboren in Utrecht? Ik ben geboren in Utrecht, ja. Maar ik ben heel vroeg. Uh, maar je ben... hebt anders wel een in utrechts accent, man. Maar hij, ja. hij, hij, hij, hij, hij, is, hij is, is niet dom. Hij is niet dom. Je <laughs> hebt allemaal geen Utrechts accent. Wat is daar gebleven dan? Uh, ik heb nooit een Utrechts accent gehad, oh, okay. omdat ik te weinig in Utrecht gebleven ben. Ja, ja. Je was overal anders en dan leer je geen Utrecht. Nee. Um, goed, de stamtafel te, uh, hier verder zitten uh, hebben we natuurlijk Maurice. We hebben Sven, we hebben Charles, we hebben Hans. Uh, Hans, goeiemiddag. Hoe is jouw week geweest? Nou, ik, ik moet zeggen, ik vond het een leuke week, ja. Ja? Ja. ja, dat ja heb je ja. allemaal aangesproken? Nou, gisteren ook druk gehad natuurlijk met mijn eigen uitzending. Ah, heb jij een eigen uitzending? Ja, die, ik, ik, ik geloof het wel, ja. Heb je een uitzendbureau dan? Uh, nee, dat niet. Oh, dat weer niet. <laughs> Ik las trouwens van de week nog even een mooie spreuk. Hè? Die moet ik u nog even vertellen, dames en heren. Ik las van de week een hele leuke spreuk. Uh -oh. Als rood de kleur van de liefde is... dan is mijn bankrekening smoorverliefd om. <lacht> ja, van wie niet hè, tegenwoordig. Ja. Ja. Maar goed, uh, jij hebt dus een leuke week gehad. Ja, ik had hartstikke leuk weer. ja. ja, ja. ja. En, en die andere gozer, die zwarte piet die ernaast je zit. <laughs> ja, nou, ik, ben, ja. Oh. ik ben van de week ben ik teruggekomen uit het Spaanse Denia. Ja. Dat ligt ongeveer 45 kilometer vanaf Benidorm. Ja. Sinterklaas want in uh, Barcelona, hoor. Of Madrid, uh, sorry. Madrid, ik weet die, het. Maar ik trek Denia. mij wel eens terug. Okay. Ik, tre ik trek mij wel eens terug naar Denia, beste <laughs> hey, hey, hey. Wacht even, jongens. Daar luisteren ook kinderen mee, hè. <laughs> we, ga, we gaan niet, we gaan niet zo die, die, die, die, die premde rakiesje popule. Uh, ...poepipoen... doen. Ja, uh, die, die gek. Die gaan we niet zeggen van... Uh, ...zo, zo zit het Want wij, wij nemen Sinterklaas zeer serieus. Ja, zo is dat. Iemand heeft van de week... mijn baard paard zwart gespoten. Uh -oh. oh. Daar heb ik ook wel de grootste ellende mee. Vandaar dat ik, ik nu bij dacht... je snor heb staan. Ja. <laughs> maar ik dacht eigenlijk... Ik dacht eigenlijk dat, ...dat het paard van Sinterklaas... ...een zebra zou worden... ...want dan kunnen ze daarover... ...geen ruzie over de kleuren krijgen. Ja. Ja, maar zo'n oude man, die is, hij is 700 jaar oud. Hè, vergis je niet. Die heeft gewoon schimmel tussen zijn benen. Kan ja. hij ook niks aan doen? Nee, dat kan niet. Hij <lacht> moet langs de dermatoloog. Ja, hij moet gewoon langs zijn. Um... Ja, oké. Okay. Um, maar ik kwam wel. dus uit Denia. Ja. Ja. En nou, wat prachtig weer gehad, een week lang en uh, ik had een autootje gehuurd. Ja. Dus bij aankomst uh, vanaf het vliegveld direct met de auto uh, richting Denia. Ja. Je, je land in Alicante. ja en Dat klopt van geen Kanten. voor mij van, nee. maar, klopt van geen Kanten. Maar in nee. ieder geval, ik, ik ging uh, streden naar Denia. Ja. En uh, nou, daar heb ik bij kennissen mogen logeren. Ja. Heel gasvrij. Daar zijn we eigenlijk uh, uh, all-inclusive ontvangen. Dus we hebben daar uh, voedsel tot ons. Kunnen nemen, uh, gratis. Ja, ja. En we hebben van. Gratis? Van, van, gratis, Voor niets? Van het zwembad kunnen genieten. Ja, ja. En uh, met het autootje uh, de omgeving verkent. gestolen kunnen... fiets, nieuw slotje op? Nee, nee, nou, nee, dat heb ik niet gemaakt. Ik ben af naar, naar Benidorm gevaren. Uh, Duitsers zijn al weg. Die zijn al weg. Okay. Ja. Ik ben naar Benidorm gereden. En uh, nou, daar heb ik heerlijk aan het strand kunnen liggen. En uh, winkeltjes kijken natuurlijk. Dat willen de vrouwen ja. altijd. Dus dat, ja. dat gebeurt. Ja, daar kreeg ik nog een mopje over. Hè. Moos en Saar liepen door de Kalverstraat. En Saar ook winkels kijken natuurlijk. dat was door de Kalverstraat. Saar winkels kijken. En ja. bleef staan. Dus Moos Vienum, erg mooi die jurk. Ja, zegt Saar. Een beetje hoopvol. Ja, vind ik erg mooi. Mooi, zeg maar. Gaan we morgen weer kijken. Hey, maar Ruud, wat is jouw favoriete kledingmerk? Van, dat heb ik niet. Dat heb je niet. Van, nee. van jullie? Nee, ik heb geen favoriete merk. Mijn favoriete kledingmerk is namelijk Saleh. Salé? Ja, Salé. Oh, Salé. Ja, ja. ja. ja dat is mijn dat... favoriete kledingmerk. Ja, dat zie je overal staan. Hè? Ieder winkel heeft het zo. Wel. Ja, Salé. ja, Salé. Ja, ik zou je vertellen, ik ging laatst naar Israël op vakantie. Maar we ja. gaan nog wel eens op vakantie. Daar kom ik met 35 graden kom ik naar het vliegtuig uit. Ja. En het eerste was ze tegen me zeggen, Shalom. Ja, lachelijk. Hé, <laughs> hey, uh, dit is wel leuk. Ehm... Ja. Uh, um, Goed, deze week, dames en heren, dat, dat is altijd interessant, hè. Je hebt zo van die, van die onderwerpen. Nou las ik vandaag weer een onderwerp. Dat wil ik jullie commentaar, gasten wel eens even over horen. Ik las vandaag een, een bericht uh, op, uh, uh, op een, op een sociaal media, zeg maar. En daar stond op, de Islampartij in Den Haag wil honden verbieden. Ja. Wat denken jullie daar nou van? Ja, kunnen ze wel proberen, natuurlijk. Ja. Uh, maar volgens mij gaat dat niet lukken. Nee? Nou, ik, ik denk dat het ze wel lukt dan. Want het is een klein groepje, net als Zwarte Piet. Ja. Gaat gewoon gebeuren. Ja, ja. Gaat dus, gewoon gebeuren. Dus binnenkort geen honden geen meer. Geen honden ja. meer te vinden. Nee? Wat denk, jij, wat denk jij, John? Gaat het lukken? Daar in de die honden? Nou, ik denk het niet. Want nee? Honden zijn ook eigenwijs, hoor. Die blijven. Die blijven gewoon. Die kan je wegsturen, maar ja. die komen we weer terug. Ja. Hey, en die buiten is nooit zo'n figuur. Dus je kan het kuiten, dat zou leuk zijn. John, had, had Toon Hermans iets met honden? Met dieren, überhaupt? Nee, hij kon zelf kwispelen. Hij kon. <lacht> Kijk, dat bedoel ik dan. Nou, Hij kon zelf kwispelen. Volgens, volgens mij kan John wel in de voetsporen treden. Ja, <laughs> ja ik heb zo, zo toen helpen. Wil je er morgen Carré af voor John. En um, nee, John vertelt werk uit eigen werk. Nou, denk ik, Volgens mij heel Carré aan je voeten, John. Nou, ik heb toen ik pas acrobaat was. Ja. En, en. werkte ik in een acrobatengroep met uh, zeven andere acrobaten. Ja. En de leider. Uh, dat, uh, die woonde in Parijs. Dus ja. ik, oh, ik ook. En ik kon geen woord Frans. Nee. En toen gaf die leider mij wat. En ik zei heel beleefd, dank u. En het maakte nog een buigentje bij. En dan moest hij enorm lachen. Ja. En Tien minuten later kwam hij met alle zeven andere acrobaten. En dan gaf hij me weer wat. En dan zei ik weer heel beleefd, dank u. En toen moest dat hele soortje lachen. Ja. Maar achteraf bleek dat. Dank u lijkt op Tonku. En Tonku is je kont. Ja. ja. de tango van het blote kontje. We zijn er weer. Heel taalbarrière. Ja, Taalbarrière. Goed, het lijkt me heel verstandig, jongens, eh, om eventjes weer naar Sven te gaan luisteren. Per slot hebben we hem niet helemaal niet... voor niets uit Amsterdam hierheen laten lopen. Hij heeft ook nog iets leuks te vertellen, geloof ik. Heeft hij nog iets leuks te vertellen? Oh, oh. Ja, oh. Is dat wel? Ja. Oh. Want Sven, wie heb jij recentelijk ontmoet? Sinterklaas. Uh, wie heb ik... Nou, de, uh, ontmoet is een groot gezegd. Hè. Dat, gaat dan... dat ging een beetje lastig, want hij woont in Amerika. Uh, maar ik heb sinds kort de eer om te mogen samenwerken met Michael Garvin. Ja. Oh. En uh, voor de mensen die niet weten wie Michael Garvin is. Michael Garvin is iemand die uh, een hele goede singer-songwriter is. ...heeft inmiddels 21 wereldwijde nummer 1 hits op zijn naam staan... ...waaronder het liedje Waiting for Tonight van Jennifer Lopez... Mm -hmm. ...en uh, Never Give Up on a Good Thing van George Benson. Yeah. Nou, en zo nog 19 andere nummers. Uh, hopelijk binnenkort ook uh, een nummer wat wij samen geschreven hebben... Um, ...wat uh, begin november moet gaan uitkomen. En uh, dat wordt uh, hartstikke groots opgezet. En, uh, de, de opbrengst daarvan gaat naar stichting uh, Masterpiece... Mm -hmm. En die zetten zich in voor de, voor de, voor de wereldvrede. Eigenlijk is kort, kort gezegd wat ze doen. En ze doen dat door uh, de connectie te leggen tussen, tuss, tussen de mensen en muziek eigenlijk. En op die ja. aandacht te vragen voor de vrede. Fantastisch. Ja. Nou, ik hoop dat dat, dat dat gaat worden. Want je verdient het. Je bent al heel lang bezig. En het moet nou maar eens een keer gebeuren. Vinden we. Vind He? ik ook. Vind, ik, vind ook. ik ook. Goed, wat ga je nu voor ons zingen? Um, nou, ik uh, voelde me eigenlijk wel heel erg goed vandaag. Dus ik ja. denk, uh, laat ik Feeling Good doen. Dat lijkt me goed. En het is geen reclame voor KPN. Zeker niet. Hier is Sven Duif. Feeling good. Hoop ik. Wacht even tot de band start. Jan. Al... Ja. Birds flying high. You know how I feel. The sun in the sky. You know how I feel.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 I feel so good In de studio, dames en heren. Ik denk niet dat we een plaatje zitten te draaien, want het is niet zo. Dit was hem echt live. Sven Duif, geweldig volume en geweldige muziek ook. En dit was een nummer natuurlijk, wat u kent, van Michael Bublé, Onder andere van Michael Bublé, want er zijn een heleboel versies van. En dit, wat heette, Feeling Good. We gaan, want dat zou toen kwart over zes al doen, maar we zijn weer bij we zijn hem niet vergeten, want nee, nee. Sven was gewoon even... Ja, dat, nee. waar, daar komt het allemaal van. Mooie muziek, mooie gesprekken, Ja, en dan we krijgen het we allemaal. We krijgen het allemaal. Hier is de column van Maxine Roos. Isis is in Amsterdam. Als ik Pinkpop zeg, waar denk je dan aan? Als ik North sea Jazz Festival zeg, wat voor beeld krijg je dan bij? Als ik de toppers noem, ga je dan al meezingen? Iedereen is wel bekend met deze termen. Je kunt ervan houden of je kunt het voor afschuwen, maar ik denk dat heel dit land wel weet waar ik het over heb. Nu zeg ik ADE. Ik weet zeker dat ik al vele afhakers heb. Tegen al die mensen die bij het horen van het fenomeen ADE nu afhaken, maar wel een beeld hebben bij de eerder genoemde evenementen, zeg ik nu volmondig en zonder haperingen: schaam je. Een beetje muziekliefhebber en ben meer van de muziekgala's die nog nooit van dit evenement gehoord heeft, heeft duidelijk onder een steen gelegen het afgelopen decennium. Of is zo verstoft dat de Zandvoortse korendag het hoogtepunt van zijn of haar jaar is. Op dit moment is Amsterdam het internationale podium van de dance. Ik ben ook verstoft en ik noem het house. Terwijl house nu een eigen genre is, maar ik vind het nog steeds house de verzamelnaam. 2000 DJ's van over de hele wereld vertonen hun kunsten vanaf afgelopen woensdag op meer dan 80 locaties in onze hoofdstad. De house is alles, uh, uh, en alles eromheen is op dit moment exportproduct nummer 1 van ons land. Het feit dat een Calvin Harris, Chester Hardwell, Afrojack en een Wildstars in één stad zijn wil dat iets zeggen. Nee, nog niets? Geen enkel belletje dat gaat rinkelen? We moeten als Nederlander hier trots op zijn. Sommige kortzichtige of liever gezegd korthorige fossielen vinden het geen muziek. Daar moet ik altijd vreselijk om lachen. Ik ben er nog steeds niet achter of het nou mensen zijn met een te laag IQ... of dat het een vergeefse poging is om elitair over te komen... Ik geef toe dat een dj als Armin van Buren niet met de gitaar in zijn handen staat terwijl hij zingt. Inderdaad, hij draait, pla draait plaatjes op uitverkochte concerten... waar soms 60.000 man losstaan te gaan op zijn muziek. Want hoe denk je dat hij aan die muziek komt? Hij staat echt niet met een, een dag lang met een microfoon langs de A9... om die dan na die dag te zeggen tegen zijn vrouw... "Goh schat, ik heb weer een nieuwe hit. Overigens is die manier van werken wel de grondlegger van een van de grootste artiesten ooit in de house zien. Ik heb het dan over de prodigy... Ben je eens of ik die gasten mag scharen onder deze tak van sport. Zij flikkerden gewoon alles door elkaar heen. House, rap, underground, techno, R&B en zelfs instrumentaal. Bij al dit, plus het geluid van een autoalarm in een blender en dan heb je de Prodigy. Waanzinnig. Vraag maar aan je kleinkind even om een YouTube-filmpje op te zetten op hun telefoon. De Prodigy heeft overigens ook op Pinkpop gestaan. Ik wilde nog kaarten halen, maar toen ik zag dat de rest van de tijd gevuld werd met onder andere een paar opa's in pyjama's met gitaren en een sax, haakte ik af. Om terug te komen op Armin, ik dwaal weer eens af. Nee, na een lange periode van optredens over de hele wereld duiken dit soort jongens in studio in om te gaan produceren. Tussendoor maken ze nog mooie mixen van bestaande nummers, van klassiek tot op 40. En al die duizenden nummers die ze tijdens hun optredens tot hun beschikking hebben, draaien ze naadloos in elkaar over tot een set van soms uren. Geen pauze, geen eindeloos durend voorprogramma en geen optreden van 90 minuten. Gewoon een hele nacht lang geweldige muziek. Of een dag hangt er maar net af welk festival je kiest. En natuurlijk hebben die jongens en meiden ook optredens van 90 minuten... maar daarna komt de volgende wereldtopper weer. Je kunt het zo zien. Eerst krijg je een optreden van U2. Daarna komt Lady Gaga, gevolgd door Beyoncé. Gebeurt niet, hè? Behalve in de house. En nu in Amsterdam tijdens het Amsterdam Dance Event. En ja, Isis is er ook. Ook wel bekend onder de naam 100% Isis. Gaat dan een tijdje mee in de house, deze mooie Amsterdamse. Thuiswedstrijdje dus. Dankjewel, Maxime Roos, voor deze week. Ja, dat zijn pleidooi voor de housemuziek. Ook een applausje. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar uh, Maxime, we gaan geen house draaien hoor. Oh, ik had er net eentje klaarstaan. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee, nee. wat als we muziek doen, is het Sven? Ja, nee, dat klopt. zeg ik. Huismuziek. Ja, huis Oh, huismuziek. Ja. ja. dat klopt. Huismuziek dat, dat is al klaar. Dat is waar. <laughs> uh, even kijken. Waar gaan we het nog meer over hebben? Uh, ja, we hebben een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Laten we het daar eens over hebben. Uh, onze Frans Timmermans, de talenwonder... Die is uh, verhuisd naar uh, Europa. Daar is hij een uh, uh, vicevoorzitter geworden. Wist uh, je dat zijn vrouw ook alle talen spreekt? Ja? ja. alle verbetalen? Nee, ja. alleen als ze ongesteld is. Dan speelt ze vloeiend alle talen. Ja, ja. Ja, oké. Okay, maar uh, uh, uh, hij is nu vicevoorzitter. Dat ook een zo'n term van, van Toon Hermans natuurlijk. Want uh, ik ben nog steeds een vicevoorzitter. Ja. Uh, dat was die van die man die zo uh, onduidelijk sprak, geloof ik, hè? Ja, klopt dat? Ja, ja, ja, ja, dat vond ik zo geweldig. Hartelijk dank aan de dames die de loter verkocht hebben. Of zoiets was het zo ja, ja. ja Dat is het. Ja, geweldige is dat. Uh, dus een nieuwe minister. Uh, uh, meneer Koenders, wat denk jij ervan, Hans? Ja, ik weet het niet. Ik vind het een beetje. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Je weet het niet. Een beetje soppy. Een soppie? Ja, als ik hem zo zie wel, ja. soppie. Wat, wat is een soppie? Is dat ja, hem steeds? Uh... <laughs> nee, ik weet niet. Uh, nee. Ja, ja, maar een soppie. Ja. Wat is een soppie, joh? Ja, een, een, een, een, maar hij, moet, maar hij moet het eerst nog voor haar maken, denk ik. Ja. Het is een, een figuur geweest die... Uh, Vroeger veel geld weggegeven heb toen hij ontwikkelingshulp deed. Ja. Ik hoop dat hij dat nu laat. Dat is nu laat. Ja. <laughs> ik hoop dat hij dat laat uh, Dames en heren, hier komt onze huiskamervraag. U kunt nog reageren. <laughs> wat, wat is een soppie? <laughs> U kunt reageren. <laughs> ja, dat kan allemaal. Wat denk jij ervan, Jean? Ja, ja. Is die meneer van de PvdA? Ja, precies. Ja, is ja is die? daarom. Ja, dan, dan kunnen we. Dan kunnen we ja. uh, ik heb niks, niks uh, tegen uh, hulp aan, aan mensen die het arm hebben en zo dat, dat allemaal niet. Maar. Maar eh, ik denk dat het probleem eigenlijk aangepakt moet worden waar het ligt. En dat is in al die landen waar corrupte mensen ervoor zorgen dat hele bevolkingsgroepen niet te eten hebben. Eh, je kunt natuurlijk klimaatinvloeden en zo niet uitsluiten. Maar het, het komt toch hoofdzakelijk door mensen die daar macht hebben. Bevolkingsgroepen onderdrukken. En dan pompen wij geld naartoe. En dat verdwijnt naar de verkeerde middelen. Er worden wapens voor gekocht. En uh, alles wat niet meer zij. Nou, dat is, dat is altijd ook zoiets wat ik me altijd afvraag. Hè? Je, je ziet al die, die, die, uh, die, uh, nou ja, die conflicten en zo. En terreurgroepen, de zus en terreurgroepen dat. En, en dan vraag je je wel eens af hoe komen die mensen dan allemaal niet dure wapens, joh. Ja. Dat is net als daar in Oekraïne. Waar ze, waar ze die MH17 mee neergehaald hebben. Hoe komen die mensen er dan? Ja, nou ja, we... in, in het geval van uh, Oekraïne wordt er Rusland daarvan beschuldigd. Ja. Ik weet niet of het. Dat ook zo is. Ik weet niet hoe dat gaat, misschien zijn er ook wel andere landen bij betrokken die daar wapens aan leveren. Economie is natuurlijk altijd nog uh, het, het middel waar het meeste macht uh, door wordt misbruikt, zeg maar. Ja. Uh, uh, het kan, het kan uh, Iran zijn. Uh, er kunnen allerlei landen invloed hebben. En als het om uh, de wapens uh, gaat die momenteel door ISIS worden ingezet of door IS worden ingezet, dan zijn het wapens natuurlijk die buiten zijn gemaakt op het Iraakse leger. Die hebben dat weer van de Amerikanen. Goed, laten we een wat vrolijker onderwerp, want kijk, ja. wij kunnen natuurlijk toch hier die wereldproblemen niet oplossen. Uh, even over het uh, gala. Ik heb het zelf niet gezien. Ik heb het natuurlijk alleen even gevolgd via kranten... en al dat soort act activiteiten. Uh, de televisiering. Dat is natuurlijk uh, de, het, het onderwerp. Hè? Maastricht, hè? Maastricht, hè? Maastricht, ja. Uh, uh, terecht? N nou, ik, ik denk het in dit geval wel. Ik vond ja? het uh, wel voor Johnny de Mol wel heel jammer en zielig. Ja? En vooral voor zijn publiek die hij meegenomen had. Die zaten ja? zo wat te huilen. Ah. En ik had zijn programma nog nooit gezien. En ik schakelde over naar vier. En toen zag ik voor het eerst zijn programma. Ja, ja. En dan denk ik, ja, eigenlijk had hij het ook wel kunnen winnen. Ja. Ik vond het echt een heel goed programma. Ja, maar het is niet gebeurd. Want het is niet gebeurd. Schrift, nee, nee, maar, het, hebben het, jullie niet. nog gestemd? Ik heb wel gestemd, ja? Ja, ik heb ook gestemd. Ja, nu wel. wel. Ja. Dat doe ik normaal niet, maar nu wel. Maar je kon ook gratis stemmen, hè? Ja, ja, ja. Maar ja gratis. Gratis? gratis? Nee. nee, ik heb het echt officieel met de telefoon gedaan. Okay. ik okay. heb 45 euro stem betaald. Maar wat, ik... Nou, wat ik nou voor zo'n merkwaardig vind. Ik hoorde daar, dat vond ik laatst wel een hele leuke discussie die ik op de radio hoorde. Uh, het programma dat heet, of dat, die, die serie heet Flikken Maastricht, hè? Ja. Ja. Want daar komt geen maastricht in voor. Nee. Ik hoor nooit eens iemand eens in Maastricht praten. En volgens mij is Flikker ook Belgisch, of niet? Ja, dat is een België. Ja. En dan kom ik weer bij Johnny, want, want uh, jouw grote vriend uh, Toon... Uh, die hangt daar ook nog ergens in een café. Hij, ik, ik weet, uh, hij kwam daar altijd in een uh, beroemd café hè, in, in uh, Maastricht. Ja, hij is geboren in Sittard. Ja? Daar heeft hij ook op, uh, als eerst op het, toen, uh, op het biljart opgetreden in ja, een ja. café. ja. En hij heeft ook een aantal jaren in de Stokstraat in, Sittar, in Maastricht gewoond. Ja. Dus hij kende heel goed de mentaliteit ja. van de Maastrichters. Ja, ik, ik was daar een tijdje terug, was ik in Maastricht. En daar heb je in Maastricht heb je een heel beroemd café. Daar moet je, als je in Maastricht geweest bent, moet je daar. Als je naar Maastricht gaat, moet je daar gewoon geweest zijn. En dat is in een oude vogelstruis. He, of in een ja. oude vogelstreus. Zoals wat in Maastricht he. De menukaart is ook geheel in het Maastricht. Zie jij er eerst af te vragen. Van, wat eet ik nou eigenlijk? Maar da, da, daar hadden ja, ik ook portretten ook. Daar kwam die kwam hij ook. ook. <laughs> kwam hij ook ja. Ja, ja, ja, Ik ben er met hem geweest. Jij bent er met hem geweest? Ja, en ik kon er zelfs cola krijgen. Dus ik hoefde geen alcoholische. Dat ben ik te klein voor. Ja, ja. Dus dus als je, dat... ja, jij mag alleen alcohol drinken als je groot, worden, als je ah, groot later bent. Als je groot later als je groot ja, bent. Dan ja. mag je alcohol drinken. <laughs> Ja, ja, ik ben er ook geweest. En dames en heren, echt waar. Als u ooit een keer naar Maastricht gaat, dan moet u dat café gezien hebben. Dat is nog een café, dat is echt in de oude, in de oude stijl nog steeds. Het is Een soort huiskamer, dat ziet er fantastisch mooi uit. Dus ze draaien er ook bijna geen muziek. Dat is ook wel handig. Muziek, de mooiste cafés hebben ook geen muziek. Nee, dan kan je met elkaar kletsen muziek. Precies. Net als hier. Huh? Ja. Ja, ja. ja we hier ook Kijk, ik, heb, ik heb een klein muziekje eronder. Ah, heel saai. Ja, heel saai. <laughs> Goed. Ja, maar, uh, maar waar is dat café, is ik vraag. Dat zit aan het Vrijthof. Het ja, dat Dus zit bij alle Vrijdhof. gezellige tentjes eigenlijk. Ja, er is een hele rij van gezellige ja, ja, ja, tenten. Ja, ja, ja. En het ja. zit helemaal aan het, aan, aan, het, uh, aan, het, uh, aan het eind van dat rijtje. Daarnaast zit een straatje. En daarnaast zit een hele chique... Als hij er nog is trouwens. Uh, daar zit een hele chique pianowinkel. Dat weet ik ook. ben ik ook wel eens geweest. Van de firma Leijzer en Hermans. Ook Hermans. Ja, ja, ja. Leijzer en Hermans. Geen familie trouwens, denk ik. Hè? Nee, nee, maar Hermans is echt een Limburgse naam. Ja, ja. Ja, goed. Uh... We gaan weer even naar Sven, want uh, we hebben, zoals ik zei al, we hebben er niet voor niks uh, uh, hier helemaal heen laten lopen, die arme jongen. We moeten, uh, we moeten trouwens wel even rekening indienen voor een nieuw gympies vorm. hè? Ja, ja, ja. Laat je zonen zien, Sven. Ja. Ja, die zijn aardig verslepen. Ja, dan, hij moet wel een paar nieuwe nikes ja. hebben, hoor. Nou, Charles, je moet ik even ja, een paar ja, nieuwe ja, nikes kopen. Voor ja, je, dus, wel, ja. Ja. <laughs> je moest eens weten, je moest eens weten wat ik allemaal... Uh, <laughs> ja. ja, maar ja, jij, ik bedoel, jij hebt hem gebeld, dus, uh, jij, ja. dus jij moet voor een nieuwe Nike zorgen. is mijn schuld. Allemaal. Ja, hey, ja als... luister, zo niet dan toch? Uh, Sven uh, vroeg net aan mij, of we ook straks, nadat uh, na Sven zelf nog iets heeft gezongen, iets willen draaien van die Michael Garvin. Hè? Ja, dat lijkt mij wel leuk. Ja. We gaan het opzoeken. We gaan het even opzoeken of we iets kunnen vinden. Dat uh, doet onze toptechnicus. We hebben hier echt een toptechnicus, dames en heren, Maurice Mulder. Oh, ik dacht een... dat je iemand anders bedoelde. <laughs> top. top ja. Maar goed, we gaan eerst weer naar Sven luisteren. En Sven, wat is het volgende nummer? Um, dat is een nummer uh, van Sam Smith. En het heet Stay With Me. Oh, dat vind nummer. ik mooi. Oh, dat is een van mijn lievelingsnummers. Wist je dat? Nee, dat wist ik oh, niet. Oh, nou, dan weet ik het nu. Ik dus heb hem ook net gedraaid in de Euro Breakdown. Sam ja. Smith, dat is Stay ja, With ja, Me. Dus, ja, stond op 34, geloof ik. Hè? Die staat op 41, om precies oh, te zijn. Uh, ik heb nou, hem overgeslagen, hij is er net uit. <laughs> <laughs> <laughs> Hebben wij weer geluk. Sven, dames en heren, met uh, Stay With Me. It's true, I'm not good at the one-night stand But I still need love cause I'm just a man These lights never seem to go to plan I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all It's clear to see Oh, won't you Stay with me Why am I so emotional No, it's not a good look Gain some self-control Deep down I know I'm And it never works You can lay with me Thank sure. Bij CFM, dames en heren. U houdt het niet voor mogelijk. Uh, we zijn, uh, even kijken, nou, we hebben nog ongeveer een kwartiertje te gaan. Gezellig. We zitten nog steeds aan de standtafel. Stukje kaas, stukje worst, knekkertje. Uh, lekker allemaal gezellig uh, op, uh, op de tafel. En ontzettend leuke gasten. Uh, nou ja, ontzettend. <lacht> Het um, is leuk. Het <laughs> is leuk. Um, Johnny, als jij... Um, we, we snappen natuurlijk allemaal... dat als ik je niet wie vraag zeg... dat je ogenblikkelijk Toon helemaal zegt. Dat kan ik me voorstellen. Maar um, als je nou andere komieken... Uh, zeg maar in hetzelfde... Stramien, als wat toon in zat. Hè. Het hoeft niet uh, zo vergelijkbaar. Maar heb je daarnaast nog, nog andere favorieten waarvan je, waarvan je zegt van. Ja, dat vind ik nou uh, een geweldige, geweldige cabaretier of, of, of conferencier of wat dan ook? Nou, ik vind elke artiest die respect heeft voor zijn publiek. die is voor mij heel interessant. Ja? Zoals uh, die. Man van Almelo, uh, Herman Vinkers Herman ja. vind ik een geweldige vent. Ja. Hij beledigt niemand, hij kent zijn teksten... en hij heeft respect voor zijn uh, publiek. Ja. En dan valt hij op en dan steekt hij ver boven het gemiddelde uit. Ja, ja. Ik denk dat je, dat je van Herman Vinkers ook rustig mag zeggen... ik denk, weet niet of jullie het met me eens zijn... maar dat Herman Vinkers eigenlijk een van de weinigen is... die een waardig opvolger van, van toon is... Hè? Dat is zeer zeker zo. Hoor. Nou, voor mij in ieder geval, ja. Ja, ja. ja ik, vind het, ik vind het eigenlijk ook. Want kijk, je hebt natuurlijk, er zijn er natuurlijk. er is een overdaad aan conferenties en cabarets. Want tegenwoordig heb je ook die stand-up comedians. Daar ging nou niet zoveel aan, eerlijk gezegd. Maar er zijn er dus nogal wat. En, maar het, wat, wat ik bij heel veel mensen zie: dat het allemaal grappen zijn ten koste van anderen. Ja, ja. En, Vaak wel. Vaak wel. En dat, en dat vind ik dan van Vinkersburg en dat had Toon natuurlijk ook nooit. Ja, hij maakte wel eens een grapje over die dames die te laat binnenkwamen en zo. Maar dat is terecht natuurlijk. Maar het is heel belangrijk dat je... zoals ik al zei, respect hebt voor je publiek. Ja. Maar uh, ja, de mensen die, die komen om, zich, uh, om te, uh, geamuseerd te worden. Ja. En dat wil zeggen dat zij uh, niet beledigd willen worden. En dat is heel belangrijk... Kom de gezellig bij zitten, meepraten. Dat is niet zo makkelijk. Dat vinden we leuk. Je bent ook gast aan de stad. Ja, en en dat, dat taaltje van Finkers. Dat is natuurlijk ook geweldig. Ja, ja, stoplicht hier. op groen. Ja, geweldig. Ja, stoplicht op rood. Stoplicht op groen. Ja, In Almelo is altijd wat te doen. Zo. <laughs> uh, uh, zoiets. Dat is, dat is geweldig. Maar uh, zo vind ik ook, ook zo'n mooie scène van hem. Dat hij, uh, bij, die, bij die, uh, die, dat nachtpastoraat. Of zo. Telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon. En dan wordt er gebeld. En dan neemt hij niet op. En zo. Ja. Dat zou Toon ook gedaan kunnen hebben. Zoiets. Uh, we gaan even... Even, even Sven, want... Mag ik heel even zeggen dat ja. ik enorm veel respect voor Sven heb. Ik heb uh, tijden niet zo'n goede zanger gehoord. Hey. Hoor je even? Hoor je het even. Dat is, de, is de toneelmeester van Toon Hermans, hè, die dat even tegen jou zegt. Dat is niet de eerste dat, de beste. Nou, dat bedoel ik. Niet de maar, eerste beste. Dat is niet de eerste nee. de beste. Uh, even naar Sven, want hij zit hier ook pas even aan tafel. <laughs> Gezellig. Want ja, ik ken jou natuurlijk al... al 100. 100 jaar. Nou, geen 100, maar hoe lang ken ik jou? Uh, nou, dat zal dan uh, 98 jaar zijn. Nee, ik denk. Uh, <lacht> volgens mij was ik zes dat ik voor het eerst uh, op de Breestraat. Uh, dat jullie zong. Twee jaar dus. Maar nee. toen, konden we, toen konden we elkaar natuurlijk. volgens mij sinds mijn geboorte. Dus ja. dat zal enig nee, jaar zijn. Dat moet je zich voorstellen, dames en heren. Dat is een leuk verhaal over Sven. Even, hè? Dat, dat weet u. Maar toen hij nog heel klein was. toen was hij, een ja, denk ik, een jaar of drie, vier. <lacht> dan kreeg hij. Nou, Shaw speelde nu bij ons in de band. En uh, was, hij was een jaar of drie, vier, denk ik. En dan kreeg hij een microfoon. Zonder snoer. Ja. <laughs> <laughs> en het was geen draadloze microfoon? Nee, nee, het was geen draadloze microfoon. En dan stond hij daar echt al alle nummers mee te doen. Zo'n zo, zo, zo turf, drie turf hoog. Het en, en, maar... playback, hè? Toen of zong ja. je ook echt mee zo Nee, hij zong nog niet mee. Nee, nee. het was uh, vier, dus dat, dat lijkt me sterk. Dat, nou, ja, nou, nee, dan stond het wel. Ja, maar en... je, je was in ieder geval uh, heel enthousiast. Voor bijvoorbeeld van, van Baldwijn de Groot, serie ja. en zo, die nummers. En ja. Ja. ja, dat was ook het eerste liedje wat ik, uh, wat ik toen meezong. Uh. Ja. ja, en, en ik, nou, weet, ik weet omdat Arië Ik had, had geen bord uh, voor mijn kop. Uh. <laughs> ik, ik, Ten opzichte van de Zakenman, zeg maar. <laughs> Ik weet nog dat Ari Ennels, toenmalige zangeristen, helemaal. Die, die, die, die, die stimuleerde dat zelfs. En die betrok hem helemaal in de show en zo. Dat was, uh, dat was heel leuk. Ja, Sven was een beetje verliefd op Georgia van de Leden. Ja. En George was natuurlijk. was een van de dames die toen bij ons in, het, uh, in de band zat. Ja. En. Uh, was je daar verliefd op? Ja, volgens mij. Smoor verliefd, ja. ja. Ja, ja, ja. Jezus. Maar ja. het is nooit goed gekomen. Nee, nee, nee. Uiteindelijk werd het niks het ze, dus nou... ze is een andere koek gaan eten. Ja. ja. Ja, yeah, uh, yeah. <laughs> dat was de case inderdaad. Dat was de case. Dat was de case. Een koekkees. De Keeskoek. <laughs> <laughs> ja. Maar eh, ik kan me nog herinneren dat... Jij je, je hebt toen eens een hele leuke single gemaakt. Die heb ik nog ergens thuis liggen. Kun je niet kun je naar. Eh, met met zo'n... Want men heeft voor jou ook nog eens een keer... de, de nieuwe Jan, Jan Smit willen maken, toch? Uh, ja, dat is ooit nog eens een keer een poging geweest. Ja. Ja, dat was nog in de, in de, in de, de TMF-tijd, zeg maar, dat, ja. dat het nog allemaal bestond. Uh, ja. Jeroen Post uh, had mij toe gecontracteerd. Ja. En uh, ja, dat label ging toen uiteindelijk failliet, dus is helaas niets uh, niet geworden. Nee. Maar, uh, Ik herinner mij nog een, een fantastisch leuk clipje bij dat nummer, dat heette een vriend. Waar je met een hond een bent of zo. Ja, ja, ja, ja, maar dat kan niet meer binnen. Ja, dat Ja, dan moet je niet met die, die moslimpoeten. Nee, uh, nee. Nee, dat is inderdaad niet echt slim, nee. Nee. nee. En dan moet ik mijn clip misschien opnieuw draaien met Maurice de Hond. Ik denk dat dat dan... Uh, met als dat is de ja. Ja, ja. ja. zou zou die, net, zou die net zo hard kunnen lopen, denk je, die man? Ja, dus of John de Wolf. Of John de wel. Wolf. Ja. Ja. En anders Martin Gauws. Gauws. Dit is, Gaus, hè? Dat is Martien, ook, ja. Ja, Gaus. een hele sympathieke, aardige, intelligente, gehoorzame hond. Ja. Niet blaffen! Nee, ja, niet, niet blaffen! <laughs> niet likken! Ja. Niet likken! Dat vind ik het dat mooie. Dat geloof ik, maar oké. Okay. Ja. Ja. Ja, dat vind ik het mooie aan, aan, aan zo'n vent als Jochen Meijer. Hè. Het is natuurlijk een ADHD'er er van, van hier tot morgenochtend. Maar <tus> ook die vind ik trouwens erg leuk. Die is ook zelden beledigend naar mensen toe. Maar. De, de, de snelheid waarmee die gozer verschillende stemmetjes kan doen, dat vind ik echt geweldig. Ja. Heb je, ken, ken je dat, John? Uh, ja, ja, ja. Ik vind dat zo geweldig dat hij dat sprookje vertelt met, met die 72. <laughs> en al die types van, van uh, Willy Bortfrequin en Joost Brink. En, en, en wat hij er allemaal niet buiten zit Martin Gauze ook tussen, geloof ik. En nog meer van dat moois. Ehm, um, goed, even naar de klok kijken, want ik wil toch nog wel een beetje. We gaan naar Michael uh, Garvin. Oh ja, Michael, ja. Zullen we sorry, snel ja, Michael Garvin oh, doen? We gaan even Michael Garvin doen. Komi Michael heet het. Ja. Ja. Oké. Okay. Als dus ik de goede heb te pakken. Ja. We heet alleen Sven? Ja. Dus waar Sven Duif binnenkort hopelijk mee gaat samenwerken. En dat dat dan ook... Hij werkt uh, er ook al mee samen. Oké. Okay, ja. dat dat... Wa waar een mooie plaat van uitkomt. Ja, dat er een mooie plaat van uitkomt. In ieder geval, uh, we gaan Sven uh, de komende weken... gewoon nog een keer een hele uitzending... en dan wat uh, minder haastig van tevoren... gaan we regelen, want hij stond al op ons verlanglijstje natuurlijk. Want elke week hebben wij live muziek in dit programma. We gaan nu nog één keer luisteren naar Sven. En het nummer All of Me... All of me, and you give me all of you, all oh, of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, that you're beautiful too. Yeah. imperfections I'll give your heart Geweld, geweld. We moeten er helaas uit. Ah, net mooi op tijd. Mooi op tijd. Ja. Ja. Ja. Hartelijk dank uh, voor de aanwezigheid van Johnny van Elk. Oftewel Johnny Toon. Hartstikke bedankt. Leuk te doen. Ja, dank Dank aan Cheryl, dank aan Angela voor de hapjes en anderen. Maurice, bedankt voor de techniek. Dit was Stantvoort Draai. Goed weekend. Goed weekend. Goed weekend. Ruud, Ruud, Ruud jij ook bedankt. En uh, Sven natuurlijk bedankt. Ja, Sven ook bedankt, ja. tuurlijk. Ja, ja, en, uh, ja nou. Ik zeg tot volgende week. Bye. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...